Goedenacht, drie uur geweest en de hoogste tijd om weer verder te gaan met vragen en antwoorden. Via 0800 1121, dat is het nummer in de studio, bel het vooral als je een vraag hebt of een antwoord weet. Um, je kunt ook uh, mailen naar nachtsuster@omroepmax.nl En je kunt uh, ook meepraten via de chat, dat doe je via www.nachtzuster.net En dan kun je links... In het blokje kun je chat aanklikken. en dan kun je meepraten met alle mensen. die via de computer dit programma volgen. Maar bellen is altijd het leukst. want dan kan ik je even spreken van mens tot mens. 0800 1121. Vragen die nog openstaan. De eentjes van Annemiek lopen eentjes altijd in dezelfde volgorde. achter hun moeder aan. Ed wil graag weten hoe het zit met materiaal. dat wordt opgenomen met de politiecamera. naar aanleiding van de kerstboomverbrandingen bij hem in de buurt. Um, ja, mag hij die beelden bekijken als burger? Of niet? En waarom niet? En mag het wel? Hoe uh, pakt hij dat dan aan? Dat wil hij graag weten. 0800-1121. Igor heeft iets gekocht via marktplaats waar hij niet tevreden over is. Heeft hij uh, er recht op om het terug te sturen? 0800-1121. En als hij toch bezig is, het uh, ding dat hij gekocht heeft... is een uh, Denon AVR-1400. Nou... Mocht je zeggen ik weet wat het is en ik weet ook wat er mis mee kan zijn... bel ook even naar 0800-1121. En die vraag die ik eerder opworp, die uh, vandaag via Twitter voorbij kwam... waarom hebben katten een hazenlip? 0800-1121. Oh, blada van de Beatles. Oh, leuk plaatje is dat. En ik draaide het vanwege uh, de marketplace. Dat, is, uh, dat zit in de tekst. En dat verwijst weer mooi naar de marktplaats waar uh, Igor zijn geluidsding geval kocht. En hij is er niet tevreden over. Wil hem terugsturen? Kan dat zomaar? Ik denk het niet. Maar uh, nou ja, wie weet hoe dat zit met de rechten en plichten via marktplaats 0801121. Anne? Ja, hallo, met Anna. Hallo. Ik had een vraagje over uh, talentenjachten op tv. Ja. Dus zoals uh, Popstars, The Voice of Holland, so I think you can dance. Ja. Want het valt ons dus op dat heel vaak um, zetten ze gelijk bij de eerste de telefoonlijnen open. En wij hadden iets van, ik kijk vaak met mijn buurvrouw, buurvriendin. Ja. En uh, wij, wij vinden dat dus niet eerlijk. Nou, dat is we je... gelijk, eerst, de allereerste, die, die kan volgens mij veel meer stemmen krijgen dan. Je hebt langer tijd dat mensen kunnen bellen. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, en ik wou eens weten of dat echt zo zit... of dat ze daar een technisch voegje voor hebben of zo. Ja, het is me ooit een keer uitgelegd. Oh. Maar laat ik dat nou gewoon voor het gemak niet onthouden hebben. Oh. <laughs> je, daar heb je dus echt helemaal niks aan dat ik dit vertel. Maar het is inderdaad, je hebt, je hebt uh, zo weer zo'n talent. Je hebt de X-factor, je hebt idols, je hebt je so wannabe, je popstar. Je hebt, uh, wat heb je nog meer? De of Holland. Je hebt uh, op zoek naar Jozef, op zoek ja, naar de nieuwe dit, op zoek naar de ja. nieuwe dat. Uh, sterrendans op het ijs, Sterren dam onder water. Helemaal in het begin van de route zeg maar. Ja. Dan doen ze het wel. Dan is het van nu gaan de lijnen open. Maar als ze een beetje op de helft komen, dan gaan ze het gelijk doen uh, zodra iemand geweest is. U kunt nu dit en dat nummer stemmen. Ja. Ja, dus dan, dan hebben ze dus de hele uh, avond allerlei... Ja, de, de achtste, die is dan echt in het nadeel. Ja. Dat scheelt een heleboel tijd dan. Het ja. Is ja, en dan kan ik me zo voorstellen dat het dan een loting is... en dat je pech hebt als je als achtste aan de beurt bent. Maar dat ja. is natuurlijk heel oneerlijk. Ja, dat vind ik dus ook. Nee, dat, is, dat de, de kan zo niet langer. Nee, dat is <laughs> meteen. Maar wat kijk je allemaal? Kijk je al die... Uh, um, al die... Ja, uh, Keken wij nee, wij keken niet dat ze iemand moesten imiteren. Ik weet niet meer hoe dat heette. Dat vonden wij niet zo leuk. Oh ja, de, the, next, uh, Ford the, Ford the Next Lady Gaga of The Next ja, uh, Dit. Dat ja, dat vond het, ik ja. ook dat niet leuk. Dat vonden wij niet zo leuk, nee, nee. En het dansen, So You Think You Can Dance. Ja, dat ook? keken wij ook, ja. ja. Oh, dan heb je wel een dagtaak aan, hè? ja. Nee, een avondpaak. <laughs> en, en heb jij dan ook dat je, in de dat je niet meer weet waar nou Henk Jan Smit en Patricia Paai zitten... en Nick en oh, Simon nee, en het, Jan Smit? En... Nee, de oh. juryleden die weet ik wel. Men, het is soms wel eens de kandidaat dat ik denk, hè? of was het nou een andere talentje? Ja. ja. Ja, ik, nee, ik, uh, ik raak er wel heel erg van in de war. En wat erger is... Ik schrijf het soms ook op. Want zoals bij de Voice of Holland... <lacht> dan gaan er twee groepen per avond. Ja. En dan schrijf ik gewoon op wie er allemaal zijn... en wie er dan uitgaan, dan streep ik even door. Eerlijk waar? En, de volgende keer, ja. en dan kan ik de volgende keer weer kijken van... oh ja, wie waren er nou ook alweer in? Maar hoe zit het nu met de Voice of Holland? Hoeveel zijn er nu nog? Ja, dat weet ik ook niet meer precies. Oh. Het zijn vier groepjes... Ja. Ik dacht vier of zo, denk ik, per groepje. Je hebt nog zestien? Maar, maar, maar ze doen maar uh, uh, twee groepjes op een avond. Ja, precies. Het schiet niet op, joh. <laughs> ik heb het echt opgegeven. Ik denk, dit duurt allemaal te lang. Oh, nee. Ik vind het nog steeds leuk. <laughs> en um, uh, uh, zit Ben Sonders er nog in? Wie? Ben Sonders. Die met die tatoeages overal. Oh, gud, zit die er nou in? Ja, ja pak, pak je, je ik aantekeningen er maar even bij ja, dan. inderdaad. Ja, die heb ik hier zo niet voor het grijpen liggen. <laughs> ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik nee, ga die wel die weer eens kijken. Ik ja, moet het weet je even... hoe het zo komt? Met kerstavond zijn ze niet geweest. Ja. Dus dan is dit zijn uh... weer twee weken geleden. Dat weet ik het weer niet meer. Maar weet jij nog, uh, want zeven jaar geleden, of zeven en een half jaar geleden inmiddels al, was de allereerste, hè? dat was X-Factor. Nee, het was Idols. idols oh was ja, dat. Idols, ja. Dat kwam uit Engeland, geloof ik. Ja, dat kwam uit Engeland en daar begon het allemaal mee, de hele ja. toestanden. Ja. Weet jij nog wie Idols gewonnen heeft? Die allereerste keer? Ja. Even denken hoor. Ja, ik voor volg, um... Jamai, volgens Ja, goed zo. Oh, jij wist het wel? Ik wist het nog, oh. ja. Ik heb dat wel heel intensief gevolgd toen. Maar die mocht toen ook naar World Idols. Dus dat heb ik toen Toen zat ik toevallig in Amerika. Dus heb ik daar uh, zitten kijken. Maar oh. we, weet jij nou ook nog wie de tweede werd? Ja, dat weet ik wel. Dat was Jim. Ja, hoe, zo weet je dat dan nog wel? Nou, kijk, omdat ik vond dat hij eigenlijk eerst had moeten worden. Ik ook. Ik ook. Ja, ik ook. Ja. En, en toen kwam de tweede Idols. Ja, dan moet ik daar nou ook nog van weten, zeker. Ja? Uh, de tweede idols Nou, dat wordt een gokje hoor. Uh, was dat dan... Nee, dat was niet Sharon Kips, die zat volgens mij in de X-factor. Was het Raffaella? Ik weet oh, het ook, ik weet het ook kunnen, niet meer. Oh, ja, het niet de... kunnen. Die doet nou ook weer mee, hè? Ja, maar dat was eigenlijk... Dat was veel later nog, volgens mij. Ik weet het ook niet, hoor. Maar dat was mijn <laughs> vragen eigenlijk niet. <laughs> ik moest wel even kijken op idols 2, want idols 1 weten we nog. Ik zoek het even op. Nu, ja, nu heb ik het zelf ingebracht. Nu wil ik het even weten ook. Even kijken hoor, of ik het zo heel makkelijk terug kan vinden. Ik het, Tooske en Reinhard die presenteerden het. Oh, natuurlijk. Oh, leuk. Oh, leuk, zeg. was dat zo? Uh... De tweede, oh ik, nu weet ik het borst. Ja! Nou wat en, goed voor jou! En de was Want ik vond nou. Maud ook zo leuk. Ja, Maud En vond, Mout vond ik, ik zo leuk dat ze gewoon de normale kleren is gaan dragen na die tijd. <laughs> want ze zei dus steeds van, ja maar je rokje moet nog korter en dit en dat ja, en, en, en daar dat was... ging ze gewoon weer in een spijkbroek en een zwart topje. Precies, ja het was zo'n stoere uh, uh, hockeymeid was het die, die vervolgens in een van die glitterjurkjes werd aange, uh, aangekleed. Ja. Ja, en in, maar dat Want was een ook keer een leuke kon zitten, Moest op zijn kruk zitten. Ze zeg ja, ik weet nou niet goed hoe ik nu moet zitten. Nee, precies. Dat was helemaal niet gewend, natuurlijk. Nee. Maar dat was een leuke ronde, hoor, die I Idols 2. Want daar zat ook um, uh, Robin Zijlstra in. En die zie je nu. Um, die zie je nu in die reclame van een of andere supermarkt... waarin drie meisjes dan uh, helemaal hem allemaal servers willen verlenen. Wat heel vies klinkt, wat ik echt niet zo bedoel. En Ron Link zat erin, die later in musicals is gaan spelen. En Erik ja. Bouwman is dus een taxi Tony geworden in... Uh, wat is het, Onderweg naar Morgen? Oh, dat kijk um... ik Wat was dat dan voor de super, supermarktreclame? Wacht daarvoor, want ik moet even een pagina terug. Ja, uh, ja dit is een supermarktreclame waarin um, drie meisjes... Die zeggen dan van, nou ja, we, we kunnen het ook even naar je auto brengen. En we kunnen ook de boodschappen even nou, je helpen. Ik niet, niet, nou, niet, moet je eens kijken. Niet. Dat is heel grappig. Ik denk, hé, hey, dat is die jongen van Idols. En daar zat ook um, uh, uh, uh, Marlies. Ken je die nog? Marlies. Ja, dat ook leuk. Oh, dit was volgens mij, was dat niet de allereerste Idols? Nee, dit was Want de, de tweede. Want plakte ik nog posters op mijn ramen van <laughs> de leukste. En daar haalde ik steeds ja. eentje weg. Ach, laat, wat het liet we ons opjutten? En JK, wat zou daarvan geworden zijn? Oh, dat weet ik ook niet. meer. En dan moet ik even. Ik kijk nog even wie er in Idols 1 zaten. Want als ik Idols 2, als ik al die mensen nog zo goed ken, wie zaten er dan in Idols 1? En die mijke, zit die niet nu in kus? Oh ja, ja. En de zeiden ook tegen haar. Van je past beter in een groepje. En dat is nog echt gaan doen ook. Dat is wel waar geworden. Het, het, oh, ja, hebt dat gedaan was... met K3, hebben we ook nog gehad. Ja, de zoektocht naar... Even kijken, ik heb hier de finalisten van Idols 1. Nou, Jamai werd dus eerste, Jim werd tweede, Hint werd derde. Oh ja. Hint, ja. Was dat in de eerste? Die ja. goed, hè? Daar heb ik later nog een cd van gekocht. Echt waar? Ja. Zeker met van die, uh, van die, eh, uh, uh, vado's en zo. Ja, een beetje... Davy. Van alles wat, round the world of zo. Ja, die is ook later weer teruggekomen. Ja. Uh, even het gaat heel normaal te zijn dat ze terugkomen. David, die ken ik niet meer. Eerst dacht ik echt, want dat is toch niet eerlijk. Die zijn al wel veel verder, maar het gebeurt toch wel vaker dat ze weer terugkomen. Oh, wat leuk. om Ik vind het zelf heel leuk om weer te zeggen. Het is echt niemand die nog luistert naar dit gesprek, behalve jij en ik. Maar ja, je denken? <laughs> David Gonçalves, dat zegt me echt niks meer. Wat erg. Maar, nee, ik zou het ook echt niet weten. Marieke van Ginneke, dat weten we nog wel. Dat was het zusje van Aukje van Ginneke. Die, oh, ja. uh, Bas Nibbelke, was, dat was dat. Ik weet het niet meer. Joël de Tombe, die ging later in zo'n jongensgroepje zingen. Oh ja, die Joël, die had een... Die, jo jo die, ging die, die ging samen met Bas optreden. Die ging samen met Bas gingen ze optreden nog met z'n tweeën. Dan had je oh, Julie, die hebben we ook nooit meer wat van gehoord. Sosja en Roger Peterson, die, die ging er zelf uit helemaal in het begin. En die ging in, in Twine, wat een heel leuk beentje was. Oh. En uh, wat was nou die, uh, die jacht, zou ik maar zeggen, met... Een meisje met die grote bos haar, die vrouw. Oh, was dat niet Nathalie? Ja. De, de, de... die is niet de eerste geworden. Nee, maar dat was en echt... Het, um, hoe heet ze geworden? Die zit nou in een uh, reclame voor een wasmiddel of zo. Echt waar? Ja. Ze heeft nou heel blond geverfd haar. Nicky. Oh, ja. Is helemaal helemaal ja. uitgebleken blond haar nu. Zonde. Ja, daar hoor je ook bijna niks meer van, of daar heb ik weer niet opget. Alleen die reclame. maar. Anna, we moeten echt ophouden, want ja. anders praten we <laughs> ja. nog drieënhalf uh, drie uur over talentenjacht. Ja, en dat is echt voor niemand interessant. Ik ben ook het antwoord. Dus ik de... eigenlijk ook. Wat was de vraag ook weer? <laughs> nee, dat weet ik nog wel. <laughs> ja, ik weet het oh. nog wel. <laughs> ja waarom mensen, waarom mensen al mogen stemmen terwijl de eerste pas aan het optreden is. Dat is heel ja. oneerlijk natuurlijk. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. 0800-1121. Ik uh, ga een liedje draaien. Ik grijp mijn kans van de leukste deelnemer van de talentenjacht ooit. Oh. Mag jij raden wie het ja, ik is? Benieuwd, ik ga het niet. Nou, ik zal het Ik ga wel luisteren. Ik zet hem gewoon aan. Ja, oké. Okay. Het is Jim, bedankt, Anna. Bedankt, het is Jim. Oh, Doeg. Doeg. Doeg. Ruis in mijn hoofd, ik beweeg op de tast. Ik moet hier weg, maar jij houdt me vast. Als ik je sorteer zin je oh Begrijpen, niets is wat het lijkt Ik blijf niet meer bij je, want dan word ik gek Laat me nu gaan, geef me rust, laat me vallen Doe dit, doe dat, Jim was dat. En uh, dat was uh, degene die tweede werd in de allereerste Idols. En dat was naar aanleiding van het verhaal van Anna... die inderdaad alle talentenjachten kijkt en ook nog een hoop vanaf weet. Zeg. En uh, zich afvraagt hoe dat nou zit met die uh, stemmingen bij die talentenjachten. Want uh, je kunt al stemmen vanaf het moment dat de eerste aan het zingen is. En dat is natuurlijk helemaal niet eerlijk voor uh, degene die het laatste aan de beurt is. Dus hoe zit dat? Dat vraagt ze zich af. 0800-1121. We hebben even alle kandidaten doorgenomen van alle talentenjachten er wordt er gewoon gebeld door Robin Zijlstra. Goeienacht. Goeienacht. geloof. Altijd prijs met Gijs. Gijs Stavelman. Ach, dat zou leuk zijn. Als ik Gijs Stavelman aan de telefoon had. Oh, ik verwachtte weer een fragmentje. Maar dat komt niet. Hallo, Robin? Nou, dit was het. Dit was, uh, dit was alles. Dat is wel grappig, dan belt er iemand en die zegt ik ben Robbie Seilstra. En ik denk van, oh, dat is zo'n deelnemer van Idols. Nou, dat is leuk. Even checken of het hem echt is. Dus ik heb hier voor me staan van, wanneer ben je jarig? Dus even kijken wat, voor, wat zijn antwoord daarop is. En dan moet hij dus best wel even wachten tot hij eindelijk aan de beurt is. En alles wat hij heeft is een, uh, is een oud fragmentje van Gijs Staverman. Nou, dat, dat was de bijdrage van uh, deze beller. Heel hartelijk dank daarvoor. Uh, weet jij het antwoord op de vraag van Anna Bel dan 0800-1121. Ik heb natuurlijk ook nog steeds die vraag over die uh, katten en de hazenlippen. Waarom hebben katten een hazenlip? De vraag van Igor, wat zijn je rechten en plichten als je iets koopt via Marktplaats? Ed die wil nog steeds heel graag weten hoe het zit met politiecamera's. Want uh, er zijn beelden gemaakt van een kerstboomverbranding met hem op het plein. En hij wil graag weten of hij die beelden op kan vragen of mag bekijken. En Annemiek wil graag weten uh, of eentjes altijd in dezelfde volgorde achter hun uh, moeder aanlopen. Bas, goeienacht. Ja, hallo. Goeiedacht. Hallo. Uh, ik denk dat ik uh, een paar tips heb voor Igor. Die belde over uh, ah. zijn uh, probleem met de radio. Die hij kocht gekocht via Marktplaats. Uh, om te beginnen zou het, zou het heel goed gewoon een, een technisch probleempje kunnen zijn, inderdaad. Uh, uh, wat ik weet uh, van stereo apparatuur is dat speakers... Uh, die moeten met dezelfde polariteit worden aangesloten. ze hebben een plus en een minpol. Uh, bij, bij, bij Mono apparatuur maakt dat niet uit. Maar als je ze bij stereo uh, zeg maar andersom, als je de ene. Uh, als je de ene andersom dan de andere aansluit, dan uh, gaan die twee speakers als het ware tegen elkaar in. Uh, uh, ...tetteren, waardoor ze elkaar gedeeltelijk uh, uh, verzwakken, als het ware, het geluid. Dan gaan ze in tegenfase? Ja, precies. Ja, dat, ik, ik, ik wilde geen moeilijke woorden gebruiken. Ik roep nou... ook iets met klokken en klepels, hoor. Ja. <güls> uh, dus dat is het eerste wat, wat, wat hij zou kunnen proberen. Ik, hij had het over een apparaat van ongeveer tien jaar geleden. ja. Nee, goed, dat, dat specifieke model en merk, zo, dat weet ik ook allemaal niet. Maar uh, wat ik wel weet is dat de apparaten uit die tijd... die hebben uh, de speakersnoertjes... Uh, die worden met een soort klemmetjes aangesloten. Uh, en dan is er een rood en een zwart klemmetje. Ja. Uh, en die snoertjes zijn ook, uh, hebben ook een rood en een zwart draadje. En die twee, die, die twee speakers moeten op dezelfde manier... Uh, ...zijn aangesloten. Als het niet zo is, dan raken ze inderdaad in tegenfase. Oké. Okay. Uh, en wat ook heel goed zou kunnen, zat ik me te bedenken, is dat... Uh, uh, ...hij had het over dat het een buizenversterker was. Dat er tijdens het transport gewoon een buis kapot is gegaan. Oh. Uh, die... Uh, dan ook wel weer te vervangen is, natuurlijk. Um, maar dat zal hij dan, want hij woont in Friesland gewoon yeah. dus ergens. Nou yeah. ja, ik woon in Amsterdam, dus dat uh, ik, ik, ik, ik ga niet zo even bij hem uh, langs. Nee. Uh, <laughs> <om daarnaar te laughs> dat is kijken. jammer, want ik hoor gewoon een beetje in jouw stem dat je vingers eigenlijk jeuken om dat ding eventjes open te schroeven. Uh, die neiging heb ik zelf uh, <laughs> altijd wel. bij. bij, bij ik, ik maak spullen ook open als ze uh, het wel gewoon doen. Oh jee. Uh, <laughs> oh je bent er zo een. Ja. Uh, maar waarom werk je niet bij de radio dan? Want dat is volgens mij is dat het, de nummer één afwijking van mannen die bij de radio werken. Nee, ik heb nooit bij de radio gewerkt. Oh. Uh, maar. Uh, uh, maar goed, dit zou die <lacht> kunnen proberen. En verder, ja, wat ik over Marktplaats... Ik heb zelf ook wel spullen via Marktplaats gekocht. En meestal ging dat allemaal wel goed. Ja. Uh, en ik heb ook wel eens rotzooi gekocht. En ja, je hebt dan eigenlijk geen poot om op te staan, volgens mij. Ik ben geen jurist, maar uh, het is wel zo. Een uh, Marktplaats uh, zegt heel duidelijk... Van, uh, ja, wij zijn niet aansprakelijk... Uh, dus ja, als, als het spul echt niet goed is, dan is het, het enige wat je kunt proberen, volgens mij, om, om uh, ja, gewoon een, te proberen om het met de verkoper uh, uh, op een akkoordje te gooien. Ja, maar als ik jou zo hoor, dan moet hij toch nog even rommelen met dat ding. Ik denk het wel, ik denk het wel. Uh, uh, het is de moeite waard om het even te proberen. Ja. Oké. Okay. Nou, prachtig Bas. Dankjewel voor je bijdrage. Ja. En ik had nog wel een idee, wat terwijl ik aan de telefoon zat... hoorde ik een mevrouw over, die, over idols ja. en, en dergelijke. Ja. Over dat het niet eerlijk was hoe er... Uh... Ik kan me zo voorstellen... Ik, ik, ik weet het niet zeker, maar ik kan me zo voorstellen... dat ze gewoon kijken van... Uh, de, het aantal stemmen dat ze dat zeg maar delen door de tijd die uh, iemand oh. in beeld is geweest. En dat ze dan het aantal stemmen per minuut berekenen. Ja, maar dat, nou, wat, ze, uh, wat ze nog zouden kunnen doen, <laughs> dat komt, uh, komt ook nu maar in me op, is dat ze uh, alleen maar meten tijdens het optreden. Nee, dat kan ook niet. Ja, dat kan wel. Als je. Als je dus uh, uh, tijdens het optreden van, nou, bijvoorbeeld uh, Bas, jij treedt eerst op. Ja. En dan Anna. En dan ik, Astrid. Dan meten ze dus die eerste vier minuten, of drie minuten is het altijd geloof ik. Drie minuten meten ze alleen de hoeveelheid keer dat er Bas binnenkomt. De tweede drie minuten meten ze alleen de hoeveelheid keer dat er Anna binnenkomt. En de derde drie minuten meten ze alleen de hoeveelheid keer die Astrid binnenkomt. En dan daarna, als iedereen geweest is... dan meten ze gewoon weer hoe vaak iedereen... en dan tellen ze dan bij elkaar op. Ik denk dat dat het is. Ja, dat zou ook kunnen. Ik denk dat niemand het meer kan volgen, maar ik denk dat ja. dat het is. En dat, dan denk ik ook weer dat het nog steeds oneerlijk is, want dan is. Uh, jij was als eerste Bas, dus jij bent weer een beetje weggezakt in het geheugen. Ja. Terwijl echt honderden mensen nog op bij aan het stemmen zijn, omdat ja. ze denken: van joh, die ja, Astrid. Ja, ik denk, ik, ik denk bij dat soort programma's: ja, het gaat, er, het gaat er ook niet om of het eerlijk is, volgens mij. Ehm. Um... Het is gewoon een amusement. En ja, kijk, voor de deelnemers is het natuurlijk wel belangrijk. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat, dat de mensen die die programma's maken daar helemaal niet bij stilstaan. Of het wel eerlijk is. Nou, ja, ik, nou dat denk ik. Ik denk dat iedereen zich juist altijd heel verschrikkelijk druk maakt over of het allemaal wel eerlijk gaat. En vooral de mensen die eruit gaan. Alleen, ik denk, uh, of de fans van de mensen die eruit gaan... maar ik, ik uh, vraag me altijd af waarom mensen stemmen. Uh, ja, dat... Het zou, me, het zou toch niet... Ik denk toch niet van, joh... Uh, ik ga nu stemmen op, uh, op, op, op die en die. Ja, ik, dat komt niet echt... Ik, ik, nee. Ja, nee, dat is een goede vraag. Dat, dat, maar dat is weer een hele andere vraag. Ja, je ja. wil natuurlijk heel graag dat één iemand wint. Ja. Maar dan denk ik, als je één van de honderdduizend mensen bent die stemt... dan is het... Ja, ik zou het niet doen. Ik, maar goed, blijkbaar triggert ja, het wel mensen. Met het stemmen op een, op een politieke partij... dan kun je ook zeggen van ja, ik ben maar één van de 15 miljoen. Maar, ja, maar als iedereen dat nee. denkt, dan... dan, dan ja, maar dan, dan heb ik er wel heel erg veel baat bij dat de partij waar ik voor ben uh, het haalt. Ja. Dus dan wil ik dan, wel, uh, daar, zeg maar, wil ik dan nog wel mijn één zoveel uh, uh, duizendste st uh, procent steentje aan bijdragen. Maar ja, of, wie er nou wint met, uh, met de zoveelste... Uh, so you think you can be uh, an idol ja. x-factor. Dat, ja, dat ga ik niet... Ja. Nee, nee, goed, dat heb ik zelf ook. Maar, ja. maar, maar, maar goed, uh, daar ging het niet om. Uh, het ja. ging erom om ja. het wel eerlijk het, was. Oh ja, nou, ja, hoe het eerlijkheidstechnisch in elkaar zit. Nou, ja. Ja, ik, ik vond het niet een hele slechte uh, constructie van mezelf. Maar er is ongetwijfeld iemand die het beter weet. Want ja, dat, uh... iemand die... Misschien bij zo'n programma heeft gewerkt. Of uh, ja. zo. Die het uh, precies kan vertellen. Ik, ik deed ook alleen maar een gok. Maar uh... ja. <laughs> ik zeg wel meer 0800 1121. En dan gaat het vast goed komen. Dankjewel, Bas. Ja, geen dank. Goeiedag nog. Dag, jij dag, ook. dag. Ja. Hans. Ja, ah, achter ah, een heerlijk programma heb je. Ja. Moet je voor, ik, uh, ik luister al even. Maar uh, Igor had een probleem hè? Ja. Nou, nou, met die versterker. Nou, hij heeft een heel goed merk. Denon is een heel gerenommeerd merk. Ja. En, uh, het is in feite, ik geef een kort antwoord. Ik ga geen uh, tien minuten aan de lijn hangen. Oh. Contactspray. Contactspray? Ja, Contact zeg je dat nou? Ja, contactspray. <laughs> dat is namelijk zo. Die, het is een, een, een vrij oud dingetje dan. Ja. Uh, het is gewoon: het, het, je hebt een behuizing. Hè? Daar zitten ook die versterkers heen. Dus, het is gewoon ze hebben een aluminium huis. Nou, dat haal je eraf, dat kan je eraf schuiven, alles uh, elektriciteit afsluiten. En dan, en dan heb je zo'n busje contactspray, dat hoop ja. je overal bij wijze van spreken, tot en met uh, bij de action. En dan, en dan ga je al die, uh, al die uh, contacten, hè, zeg maar alles wat elektrisch contact met elkaar maakt, ga je <klaars> oh, oh, even inzoezen, dat wil zeggen met zo'n zo spraytje, hè. even overheen sprayen, dat lost alle veiligheid op. Je wilt niet weten wat je Ik Je komt er helemaal tot leren. Al die... Je gaat er als een eentje achter elkaar aanlopen. <laughs> wat contactspray al niet kan doen, hè? Oh, oh, oh, oh. Gaat, alle eentjes gaan we vrijloopt. lopen. En dat doet maar... het geluidje uit, jongen. Want Benon is een heel geredommeerd merk. Ah, gelukkig. Nou, dan heeft hij in ieder geval geen kat in de zak gekocht. Nee lukt niet, en 100 euro is het, of tenminste, dat is hij nog zwak uh, op. ook? Ja, je denkt dat is een goede koop. Jij zit te luisteren, je denkt, had ik maar ja, oh, even gemarktplaatsen. Ik vond het wel want ik heb zelf een Denon. Dezelfde? De non, en de Non is nog helemaal optimaal? Maar heb je ook een De Non AVA 1400? Ja, ja, nee, dat weet ik niet precies, maar de oh. die nummers. Maar er zit zo'n dekseltje, dat weet hij. Ook, aan de voorkant zit dan alles heel strak. Maar als je dan zeg maar. Je hebt een afstandsbediening, maar je kan hem ook uh, handbedienen. En dan moet je, het, moet, je, moet je een frontje naar voren klappen. Dus het was allemaal, het was allemaal, in dat tijd was het helemaal state of the art. Nou, hij is geweldig. <laughs> is echt, uh, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft geen kat in de zak. Nou, dat is fijn om te horen. En contactspray? Nee, nee, nee. Contactspray is gewoon een busje contactspray voor 3 ja. euro. En nou. dan, moet je, dan moet je wel de, zeg maar alles afkoppelen. En dan, dan sproei je alle elektrische... Je kan het zo niet dat niet ongestraft gebruiken, maar alles wat uh, elektrische dingen met elkaar maakt... Hè, rondom de volumeknop, volume uh, ja. zeg maar de, de balansknop, noem maar op... Pss, pss, pss, pss, pss. Oh zo, pss, pss. Ja. zo werkt ja. het zo. Ja. Hans, mag alles ik handen? nog even nee. iets vragen? Ja. Want ik heb vandaag uh, een snoer met kerstlampjes uh, bij het raam weggehaald. Ja. En die hadden we zeg maar zo om het raam vastgemaakt met tie wraps... Tijreps, ja. Tijreps, tij ja. En uh, die tijreps heb ik losgeknipt met een nijpdang. Ja. En toen knipte ik op een gegeven moment per ongeluk... Uh, ook door het, uh, door het plastic van het snoertje van, het, uh, van de kerstlampjes heen. Ja. En toen zag ik later dat ik, dat ik de stekker nog in stopcontact had. Nou, ja, maar dat is zwak spanning. Dus. Oh, dat is niet erg. Nee, ik dacht nee. later van... God, ben ik nu door het oog van de naald gekropen? Of uh, is er helemaal niks aan de hand? Nee, nee, nee anders als je jullie op Mars aangeland oh, Oké. Okay. Nee, dan weet ik dat. Dat vind Ik fijn. Ik denk, jij hebt verstand van. Uh... Met, een stukje, met een stukje plakband weer die verbindingen maken. Oh nee, joh, de lampjes liggen al bij. Want die deden het al niet meer. Nou nee, maar dan gewoon weer contact herstellen. Oh. Dat is gewoon even de boel weer aan elkaar uh... Tapen. Tapen, ja. Of een beetje contactspreider overheen. Nee, nee, spray heelt dat niet. Ja, dat <middels> lijkt wel zo. <middels <middels <middels <middels> spray, dat is lucht, hè? maar, maar die, uh, dat, dat lost vuil op. Hè? Ja, oh, dat zei je toch al. Ik so, maak maar een grapje. Adaptera, dat, dat, ja. dat gaat overigens met vuil uh, bevatten. Uh, ja. En die spray, die lost het vuil eigenlijk op. En lost, lost zeg maar uh, alles wat gecorrodeerd ge is, zogenaamd dan over de tijd, vuil, vet. Dat lost het op. Ik, uh, nu, op. Uh, nu heb ik geen zin meer, Hans. Sprankelende verbindingen krijg je dan weer. Goed, dankjewel. Ja, ik hoop dat Igor er blij mee is, want hij is spekkoppen, hoor. Ja, dat is duidelijk, dankjewel. Oké. Okay. Dag, Hans. Uitred, leuke uitzending. Ja, dankjewel. dankjewel. Dag. Oh, ja, ik heb echt helemaal genoeg van al die uh, technologie, maar nog lang niet van Milo. En die zingt uh, daar ongeveer over. Hier op radio 1 is dit Milo.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 Spot lines don't do you justice, baby Why don't you come over?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 Oh, yeah. Hij maakte een cover van het liedje EO Technology... Om, uh, voor Radio Donna, zender in België. En dat werd een, werd een hit. En gelukkig maar, want het is een prachtig liedje in deze uitvoering. Milo heet hij. En uh, je hoorde hem hier op Radio 1. Je kunt nog bellen hè, met vragen en antwoorden naar 0800-1121... als je alles weet van de volgorde waarop eentjes achter hun moeder aanlopen... of als je bijvoorbeeld weet waarom katten een hazellip hebben... of dat gedoe met die talentenjachten. Hoe kan het nou toch dat al bij de eerste die optreden... De lijnen worden opengegooid. Hoe meten ze dat dan? Is dat niet heel oneerlijk? Want op degene die dan als eerste heeft opgetreden. wordt dan natuurlijk veel meer en langer gestemd. dan op degene die daarna en daarna en nog weer daarna komt. 0801121. Ruben, goeienacht. Ja, goeienacht. Dag. Ja, uh, u ja. ja. U bent de nachtschuster. Ja. U bent Ruben. Het, het ging om uh, de zaak van die meneer die puur uh, voor zijn huis had gehad... Ja. en daardoor schade had geleden. Ja. En een politieauto voor zijn huis geplaatst had gekregen... die opnames maakte. Ja. En die meneer die uh, wenste de opnames te zien... beroep doend op de wet openbaarheid van bestuur. Ja. Mooie okay. samenvatting. Ja. ja. Nou, dat zijn dus uh, de feiten. En de rechtsvraag is dus... Van uh, mag hij op grond van de wet openbaarheid van bestuur een beroep daarop doen... de beelden inzien bij de politie? Ja. Nou, op de eerste plaats, als hij de wet openbaarheid van bestuur zou inroepen... dan mag hij dus, omdat de wet in artikel 3 zegt, dat een ieder het verzoek mag doen. Maar het verzoek moet betrekking hebben op documenten. Ja. En uh, de vraag is, van: uh, zijn de opnames ook te beschouwen als een document? Ja, en wat, wat ouderwets, dat het alleen op de do documenten van toepassing is. Ja, nou, dan zou er, uh, het zou er zo bijvoorbeeld een, een, een encryptie gemaakt moeten worden. Dus een beschrijving van de beelden. En dan zou dat op papier kunnen komen te staan. Maar als je die hobbel, gehad, zou, uh, als die hobbel uh, uh, zou kunnen nemen... Er is nog een andere vereiste in artikel 3 van dezelfde wet. Dat is dat het moet gaan om een bestuurlijke aangelegenheid. En uh, zover de politie bezig is met beelden vastleggen... ten behoeve van de opsporing, cq-handhaving... is dat geen bestuurlijke aangelegenheid meer. En op grond daarvan zou hij dus uh, uh, niet ontvangen worden in zijn verzoek. Daarnaast... Zijn er ook nog uitzonderingsgevallen en beperkingen in artikel 10 van dus de wet Openbaarheid van Bestuur? Dan uh, moet je kijken, U kunt ook met me meekijken, wetten.nl ja. uh, Wet Openbaarheid van Bestuur, WOP. En in artikel 1, artikel 10, lid 2 onder C, ja. daar, staat, ja, daar staat dus dat het, uh, het verstrekken van informatie achterwege mag blijven... zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen. En dan is één daarvan de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Ja, dus dat is een gehele in en al een politie aangelegenheid. En als die beelden ten behoeve daarvan zijn gemaakt... dan kan die meneer als burger geen beroep doen op de wet openbaarheid van bestuur om die beelden in te zien. Ja, dus eigenlijk heeft hij, als, heeft hij niet echt kans, begrijp ik. Nou, op grond van de wet, van de WOP-wet niet. Nee. Als die meneer zegt, ik heb als burger schade geleden... dan rest die meneer uh, de andere mogelijkheden... namelijk dat hij andere lotgenoten verzamelt... die als getuigen kunnen optreden dan uh, zou er, het zij, via de notaris een akte kunnen worden gemaakt, een getuigenverklaring. Of de mensen die zouden via de rechtercommissaris hun verklaring kunnen afleggen. Of uh, ze zouden ter zitting kunnen verschijnen om door de rechter in een civiele zaak gehoord te worden. Dan zou die meneer dus een civiele zaak moeten aanspannen tegen degene die hem schade hebben berokken. En zou die dan daarvoor in die beelden, bij die beelden mogen komen? Nou, dan, dan kan hij nog niet bij de beelden komen, oh, omdat okay. die beelden daartoe niet bestemd zijn. Nee, dus dan moet ja, hij echt een getuige hebben van iemand? Hij, precies, hij zou, hij zou het middels kunnen, kunnen doen, middels alle middelen rechtens. Dus in uh, casus zou hij zelf opnames mogen maken. Hmm. Hij zou uh, mensen die het gezien hebben kunnen verzamelen en die willen getuigen... Dat, ze, dat, ze, uh, dat deze mensen, wat hij moet die mensen aanwijzen die hem schade hebben toegebracht. Of hij moet die groep aanwijzen uh, die hem schade heeft toegebracht. Maar dat is ook en... frustrerend, want hij weet dus uh, hij, hij, hij weet dat het gebeurd is. En hij, hij weet bijna zeker dat hij niet een getuige kan vinden. Wil daarom graag die beelden inzien. Maar dat gaat niet lukken. Ja, maar wat is zijn doel met die beelden inzien, wilt hij, ja, wat wil dat... hij daarop? Als hij een, een, een mogelijkheid zou zijn dat hij, een, dat hij aangifte doet... Mm -hmm. en als hij aangifte heeft gedaan dan, uh, en een beroep, doet op, dus de, uh, een beroep doet op die beelden... dan zou de politie hem op grond van zijn aanwijzen en in het belang van de opsporing... dus dan zitten wij in de strafrechtelijke sfeer en niet in de bestuursrechtelijke sfeer, wat de WOP is... dan zitten wij in de strafrechtelijke sfeer. En op, grond, op die weg zou kun je, zo kunnen, je zo kunnen bewerkstelligen... dat de politie hem vraagt, van, kunt u de daders herkennen? Ja. En als de daders op beeld herkend kunnen worden dan kan de politie dus verder gaan met, het opsporing, met de opsporing. En als, de strafzaak, als het tot een strafzaak is gekomen... dan zou die meneer zich als benadeelde partij kunnen stellen in de strafzaak. Dus dat is ook een constructie om uh, die beelden in te zien... en te komen tot een vordering tot schadevergoeding. Ja, dat, uh, nou, dat, uh, dat uh, snijdt hout, zeg. Ja, ja. Het geen, uh, ja dat zeg ik, geen... ik niet vaak, maar dat vind ik nu toch wel heel erg, ja. Er zijn drie wegen dus, als, ja. als we heel kort gaan samenvatten. De weg van de WOP die hij geopperd heeft, die weg is op grond van vormvereisten, uh, uh, formele gronden is het niet mogelijk. Hij zal niet ontvangen worden verklaard. Hij zal niet worden ontvangen. Zijn klacht zal respectievelijk ongegrond worden verklaard, dat de politie hem niet wil uh, de beelden wilt laten inzien. Dus die WOP, dat moet hij achterwege laten. dan gaan we naar de tweede weg. Dat is de civiele weg. Ja. Uh, de civiele weg uh, getuigen, eigen beelden maken, de mensen aanwijzen. Uh, ja, dat, nou, dat, dat lukt denk ik niet. Maar ja, het, uh, aangifte no, dat, doen, uh, dat klonk heel zinnig. Is, ja. dus, dat, is, uh, dat is dan de derde weg, dat is een strafrechtelijke weg. Hij doet aangifte en uh, hij kan de politie zeggen van u heeft beelden daarvan. De politie die zal hem op grond van de opsporing dus toelaten tot... Uh, of de politie is daarin discretionair. Uh, maar hij, als hij een beroep doet van uh, ik kan de daders aanwijzen, ik ken hem. Hij had een geel hemd aan. Uh, nou, en als in de politie de beelden heeft gezien en inderdaad er een uh, meneer is met geel hemd... dan zou de politie zelfs gewoon niet alle beelden, maar dat specifieke naar voren kunnen halen, die meneer daarmee confronteren. Herkent hij die mensen? Nou, dan kan de politie verder gaan met opsporingsbelang. Uh, en als dat gebeurd is, en het komt tot een vervolging, want al die dingen, dat komt bij de officier van justitie, vervolging, en de rechter veroordeelt de man, dus zoals bijvoorbeeld de uh, vuurwerkafstekers van de laatste ja. oudjaarsnacht, nou, ze worden veroordeeld, dan kan die meneer zich stellen als benadeelde. Dan uh, kan ja. ik de vordering. Ruben? Ja. Ruben? ja, sorry, want we overlappen een beetje met uh, ja. uh, was was wat ja, er al had. behandeld is. Maar ja. Ed, degene die de, die de vraag stelde, ja. die uh, zit naar je te luisteren, die hangt aan je lippen, die wil nog even iets vragen. Mag dat nog even? Ja, hoor. Nou, Ed? Ja. Goeienacht. Ik ben er weer. Ja, Alla ga water. je gang. Ik heb Ruben voor je, die weet alles. Ja, ik, no, ik nee, heb nee. het hele verhaal gehoord. <laughs> ja. En daar wil ik even een toevoeging doen. Ja. Het gaat dus niet om de daders. Ik wil alleen de burgemeester laten zien dat hij het verkeerd doet. Dus dat er zaken zijn voorgevallen die hij voorheen al had kunnen voorzien. En dat er niet is ingegrepen op het moment dat het weer gebeurde. Daar gaat het mij om. Ik denk wel dat de burgemeester de beelden in mag zien. Ik Ja. <laughs> <laughs> van de van de dus Alleen, het de gaat mij erom. Wacht, wacht, wacht even, die Ed, ad, want zijn. Ruben die is, geeft ondertussen antwoord. Dus, de, maar die horen ja. we op de achtergrond. Ruben? Uh, Ruben? Ja. De burgemeester. Die mag natuurlijk de beelden ja. inzien. Ja, is ja. En, uh, ja sorry. en de mannen van het de driehoek. Samen ja. met de officier van justitie. en uh, ja, dus, Het uh, gaat me niet om een strafzaak. Het gaat me om ja. onbehoorlijk bestuur van de burgemeester. Want jij heeft namelijk als enige. ...daarvoor het toestemming gegeven om het zo te doen. Ja. Ja. Alleen werd gezegd om de politie toezicht en... Maar Ben, want we het voordat het we, we nu weer het hele verhaal weer van vooraf aan gaan behandelen... Ja. ...want de, uh, de vraag maar het is... het gaat me dus niet om de daden, nee. het gaat me gewoon... Ja, om het aan te tonen, dat zei je net. En ja, je hebt... om het aan te ja. tonen dat er... Ja, ja, Ben, ja. Maar, maar de, de vraag... ...op de hoogte is. Heren, Ben... Ja? De vraag die je stelde, die lijkt mij in ieder geval beantwoord door Ruben. Ja. En het advies wat, wat ik je nu zou geven is: uh, probeer, probeer in ieder geval aan te geven bij de gemeente dat de burgemeester even naar de beelden moet gaan kijken. Want dan kan hij oh ja. zelf nog eens even ja, goed kijken. Ik heb het natuurlijk al lang gedaan. Nou, dat vraag ik me af. Nou, ja, maar je kunt, ja, kunt gewoon de burgemeester een brief schrijven. Ja. En uh, je kunt stellen ja, de... Alleen ik wil weten of ik een rechtsgrond heb op een of ander. Om die beelden te bekijken. Juist. Nou, dat, nou, uh, dat antwoord daarop mijn... is, uh, is heel ja, duidelijk gegeven door u, mijn Ik kan u nog een aanvullend, tot slot. Ja, tot slot. U kunt zich ook wenden tot de gemeentelijke ombudsman. Oh ja. Ja, ja. Nou, ja. Kijk. En, uh, dat zijn daar, mag ook, uh, en daar mag u ook. En uh, daar mag u uh, ook. U hoeft niet formeel direct schriftelijk. Of u kunt gewoon een brief schrijven. In uw eigen behoorlijkheid, En dan wordt u uitgenodigd om uw brief toe, toe te lichten. Ja, en dan ja, ja. wordt het in... Uh, het bekend, in, in, in, in... Ik ben zelf aan te dus dat is ook een weg. <laughs> dus. Nou, Alleen, ik maar... vind dat maar een Het gaat uh, mij om, om aan te tonen dat er om, <coughs> onbehoorlijk natuur ja. is. En of ik, een, of ik op grond ergens van daar een beroep op kan doen. Ja, op. u mag een beroep doen als burger. Kunt u zich vervoegen voor de gemeentelijke ombudsman. Ja, ja. En de gemeentelijke ombudsman, die uh, helpt u verder. maar ja, ja. dan heeft u een klacht. Ik wou het hierbij laten, Ed. De, ja, dat dankjewel betekent. dat je er nog even was. Ruben, heel hartelijk dank voor het duidelijke antwoord. Alsjeblieft. En uh, ik ga uh, zoals gebruikelijk een toepasselijke plaatje draaien. Dag, uh, dag mannen, goeienacht nog. Ja, goeienacht. Oké, okay, bedankt. Dag. Toepasselijke... En bedankt, Ruben. Nou, die kunnen we nog even gezellig met, uh, met z'n tweeën in een box. En dan uh, gaan wij hier luisteren naar de Pointer Sisters... Na aanleiding van de brand bij Ben in de buurt natuurlijk is dit fire! I'm in your car. You turn on. Pointer sisters. En daarmee is de vraag over de politiekamer volgens mij volledig beantwoord. Um, ook volgens mij de marktplaats uh, en het Denon AVR 1400 verhaal <lacht> lijkt me ook duidelijk. Rest ons nog de vraag over de eentjes. Ja, het, het zou zo leuk zijn als die nog wel beantwoord wordt. Um, of de eentjes altijd in een vaste volgorde achter hun moeder aanlopen. Er moet toch iemand zijn die dat weet? 0800 1121. Mark, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Nou, zeg het maar waar je over belde. Ik had een uh, vraag over. Ik heb regelmatig uh, troep in mijn oor. Wat heb je en, in je oor? Uh, troep. Troep? Ja, dat het zeg maar uh, vast zit. Ja. En het is een beetje raar vuil, maar als je iedere keer naar <laughs> huis gaat, moet je dus heel slecht. En ik vroeg me af of je met een huismiddeltje voor had. Want het is zo irritant. Ik ben een muziekliefhebber. Ja. En ik hoor vaak maar de helft. Ik ben ook heel blij over een nummer van Milo, denk ik ook hoor. Maar voor de helft. Heb je maar de helft het verhaal van. Uh, de muziek van Milo meegekregen? Bij wijze van spreken, want het is ja. heel frustrerend. Ja. En, en, uh, ja, het is gewoon een steeds terugkerend iets. En ik denk Als er nou iets heel simpels voor is. Ik heb ooit een keer door harde muziek een oorafwijking opgelopen. die dus is het helemaal. Oh, oh. weg van de dan. Oh, wat erg ja. lijkt me dat. Ja. Dus dat is wel een redelijke uh, frustrerend. Ja. ja. Maar je, je hebt dus de last van... Ik vind troep wel een mooi woord. Voor, of, ja, want, heb da, we daar, ik heb een <laughs> Nee, te maar helpen. ik heb meteen een beeld dat je, je halve huisraad in je, in je oor zit, maar je hebt een viezigheid in je oor. Zeg, dat ja, ik dat, het zo dat, even dat, en dat raakt natuurlijk steeds vaster en zo. En hoe vaker je uitlaat spuiten hoe, uh, hoe gevoeliger het wordt en bla bla bla. En je, maar je laat het wel eens uitspuiten. Enkele ja, in dezelfde tijd geen hang blijven als ik een keer ik heb ook oordop als ik naar een optreden ga Weet je wel, ik, het is echt heel, heel irritant als je natuurlijk muziekliever aan bent. Ja. ja, het is wel grappig, want ik, het is natuurlijk een beetje mijn vak. Dus ik, zit, ik, zit nogal, uh, ik maak me nogal druk altijd om mijn oren. Ik zorg altijd dat ik ik de koptelefoon niet Dat zou ik heel serieus nemen ik ja. als ik jou zeg. geen oude lullen praten. Maar, nee. maar ik dacht een tijdje geleden ook van ik ga ze eens uit laten spuiten mijn oren... Hmm. En toen, uh, want ik, ik, ik, zit in, uh, ik zit dan. Wat iedereen zegt dat je nooit moet doen met zo'n wattenstaafje in mijn oor te poeren. Ja, dat probeer ik ook zo min mogelijk te doen. Ze hebben het niet gekocht Dan werd ik helemaal gek als ik het niet had. Ja. Maar ze zeggen dat je dat niet moet doen, deed ik het niet. Ging ik naar de dokter, ik denk, dat laat, laat ik ze uitspuiten. Dus zegt, zegt de assistente, ik heb nog nooit zulke schone oren gezien. En die vertelde me dat je er gewoon niet aan moet komen. Maar een beetje spul heb je moet je altijd wel al je oor hebben. Ja, de, want het is, de, ja, is, het is maar, om het allemaal goed, uh, goed door te smeren. Maar ik moet wel, zoals in jouw vak ook, hè? het is wel echt een heel serieuze vraag voor je. Je denkt, het loopt niet. Nee, maar zoals het. in jouw vak ook, ik denk dat je regelmatig met een mooie plaat de kop in voor haar zit. nou past maar mee op. Nee hoor, ik doe het nooit. Ik ben er heel voorzichtig mee inderdaad. Maar um, wat jij nu zegt, als je de, want je mag dus niet met een wattenstaafje erin. Dus inderdaad, wat doe je dan? Als je regelmatig last hebt van uh, viezigheid, gaat het een beetje jeuken. Je hoort en, niet goed meer. En als je dan met olijfolie... Ja, dat, dat gaat natuurlijk... Ja, ik, volgens mij moet er ook nog een handiger middeltje zijn. Ik heb wel een Hongaarse vrouw gekend, dat was lachen. Die deed met een soort prechten en een vuurtje en had speciaal spul. En hielp ze wel eens mee. Maar ja, dat kan je dus niet zelf. Maar dat werkte dus wel. Dat was een heel oud middeltje. Moet je eens kijken op internet. En een beetje kwijt hoe dat ging. Maar... Ja, dat is ook een mooi verhaal, inderdaad. Heel ja, lang geleden had ze van oma geleerd. Hmm. Een soort speciaal spul erbij en wat heel moeilijk te krijgen. Maar kwam er vuur bij kijken, zeg je dat nou? Ja, dat deed ze terecht in mijn oren. En dat stak ze iets aan, of zo, een of ander soort vet. En ik vertrouwde het, omdat. Ja, ik vertrouwde het gewoon. Het klinkt een... wel griezelig. Kijk maar eens op internet. Oké, okay, ik ga zoeken. En ik zeg ondertussen mensen, want uh, het nieuws komt eraan, mensen met tips voor, voor jouw oren. 0800-1121. Ik wil even benadrukken, het lijkt grappig, maar ik weet het echt. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik ga proberen je te helpen, Mark. En wat ik trouwens wel grappig vind, is het verhaal van die eentje. Leg ik al de tijd. Ja, we gaan hem nog oplossen, hoop ik. 0800-1121. Dankjewel, Mark. Dag. Dag, Mark. Ik hoop, ik hoop dat hij me gehoord heeft. Tot zo!